Eén uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. Er komt geen loonsverhoging voor zorgmedewerkers. Maar ze krijgen volgend jaar wel een coronabonus. Dat bevestigen bronnen in Den Haag na berichtgeving van de Telegraaf. Het zou gaan om een eenmalige bonus van 500 euro. Dat hebben de coalitiepartijen met elkaar afgesproken... in het overleg over de begroting voor 2021. Op Prinsjesdag wordt verder bekendgemaakt dat de winstbelasting voor grote bedrijven niet wordt verlaagd, maar even hoog blijft. De zelfstandige aftrek wordt in stappen verder afgebouwd met een tijdelijke compensatieregeling. Het gebruik van paracetamol is veilig, dat zeggen minister Van Ark voor Medische Zorg en de apothekersorganisatie KNMP. Vorige maand melden NRC en Zembla dat in tabletten van de grootste fabrikant van paracetamol ter wereld in China de kankerverwekkende stof PCA zit. Bij normaal gebruik blijft dit echter ver onder de toelaatbare hoeveelheid, blijkt uit zowel een onderzoek in opdracht van Van Ark als een onderzoek van KNMP. Volgens Van Arken is er geen aanleiding om met apothekers, drogisten en supermarkten te gaan praten om paracetamol uit de schappen te halen. In Frankrijk is het aantal departementen in code rood gestegen van 2 tot 21. Dat heeft de Franse premier Castex vanochtend bekendgemaakt. Volgens de Franse regering is er een opleving van de epidemie en is het tijd om in te grijpen. Nederland raadt niet noodzakelijke reizen voor deze gebieden af. Mensen die er toch zijn geweest, wordt aangeraden tien dagen in quarantaine te gaan. En Lidl gaat in alle winkels producten die alleen nog dezelfde dag houdbaar zijn aanbieden tegen stuntprijzen. Een test in een aantal winkels was succesvol. Daar ging de voedselverspilling met een derde omlaag. Het gaat bijvoorbeeld om vlees, vis en vegetarische producten voor 50 cent.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 Dan een pechgevallen op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen Knop de Hoek en Knop de Raasdorp. waardoor vielen vijf kilometer met een kwartier vertraging. Want er is één rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven, le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 De script met het nummer The Last Time en ja lekker toepasselijk natuurlijk. Als u ook naar onze uitzending van vorige week had geluisterd van ZFM Lunch noemen draai ik dit nummer ook met de belofte als ik er volgende week oftewel vandaag uh, nog even een uitzending doe, uh, maar dan echt wel voor de laatste keer, dan draai ik dit nummer uh, nog eens, maar dan als openingsnummer. Dus dit was The Script met The Last Time en ja een betere intro van het programma kunnen we natuurlijk niet hebben, want ook de afgelopen maanden. Uh, heb ik uh, dit programma sinds juni gepresenteerd samen met Lucy. En ook deze laatste keer voor mij dan althans, is er ook weer bij op de donderdag 27 augustus Goedemiddag. Gezellig, Wilmer. En ja. het is niet echt, is het echt de allerlaatste keer? Nou, het, of, of, of ik echt de allerlaatste keer op deze scène te horen ben, uh, dat, uh, dat uh, is denk ik sowieso uh, een leugen als ik dat zeg. Ja, maar niet uh, hier met, me, niet jokken, hier met maar. mijn uh, eigen programma staan, of eigenlijk ons programma staan, uh, op de donderdagochtend uh, om, uh, om deze tijd van 1 tot 3. Uh, in ieder geval gewoon echt een heel radioprogramma maken uh, voor ZFM. Dat zit er voorlopig even niet in, want ik ga uh, verder leren, verder ervaring opdoen op mijn studie Journalistiek, die uh, volgende week dan echt uh, van start gaat. Maar uh, de, kortom, goed dat u luistert naar dit uh, programma. We gaan er, zoals u van ons gewend bent, weer een uh, gezellig, bomvol, relevant uh, voor Zandvoort uh, programma maken. Met nieuws uit Zandvoort en uw regio. Um, en uh, we lichten ook nog even wat nieuws uit. We beginnen straks uh, over de storm. Uh, de, uh, Francis, die leek wel een beetje over te waaien, want niet het kwam niet heel groot in het nieuws. Maar in de tweede uur lichten we nog even de jongerenpagina... of tenminste een pagina voor jongeren die op zoek zijn naar woningen. Daar is een Facebookpagina voor aangemaakt. Al meer dan 300 aanmeldingen binnen een korte tijd om dat te gaan volgen. Dus daar gaan we straks in de tweede uur dan even meer op in. Zometeen bespreken we ook met oog en oor de badplaats door. Dankzij de Stanfordse krant bespreken we de opmerkelijkste nieuwtjes in ons dorp... die de afgelopen week hebben gespeeld of gaan spelen de komende tijd... Uh, dan nog verder opmerkelijk nieuws... ...dan ons opviel uh, in het nieuws uh, afgelopen week. We weten weer wat we gaan eten vandaag... Uh, dankzij het recept van de dag. En ik heb uh, zomaar eens iets nieuws. Uh, de Corona-Prietpraat-proefplaat. Ja, dan uh, denk je, Jelmer uh, kwam er even lekker wat eerder mee. Uh, drie maanden geleden of zo. Maar uh, dit is dus uh, muziek uh, die we deze uitzending gaan draaien... ...die ons, uh, mij en Lucie... De afgelopen maanden uh, radiomaker voor ZFM in coronatijd is bijgebleven. En uh, ja, laten we daar dan me, maar meteen mee beginnen. Het is twee nummers achter elkaar, omdat we beginnen met het nummer 17 miljoen mensen. Die nogal kort duurt, maar uh, kort maar krachtig. Davine Michel natuurlijk uh, met 17 miljoen mensen. Iedereen kent hem wel. En zeker als u ook uh, luistert naar mijn ochtendprogramma die ik heb, uh, een tijdje heb gedaan in de coronatijd. Uh, dan open ik de, hier altijd mijn programma mee. Uh, Daarachter en volgens draaien we dig, DigiDex met Altijd Dichtbij. Wat tevens een lekker toepasselijk nummer is. Hier is de Corona Prietpraat praat proefplaat. Enjoy. Ik zou eigenlijk juist nu arm om je heen willen slapen.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 Voldoet brengt het ons samen. 17 miljoen mensen op het hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor. Die laat je in de waarde Zo zitten er nu duizenden studenten in de lente op hun kamer en ondertussen knijpt de. Zit best wel even slikken, zit de helft inmiddels thuis, maar met 17 miljoen mensen. Dus de in dezelfde richting, komen we uit met 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet te wettend voor, die laat je in een waarde En opeens leek de morgen.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 Dat was DigiDex. En dan zeg ik het zelf, een erg mooi nummer ook uitgebracht uh, midden in die uh, coronatijd. Dus uh, die eigenlijk nog steeds gaande is. Uh, die hopelijk zo snel mogelijk voorbij is. Maar uh, wat vond jij van het nummer, Lucy? Had je hem al eerder gehoord? Ja, ik had hem al eerder gehoord. Ik vind het lekker nummer. Ja, lekker nummer ja. toch. Uh, en uh, ja, ik heb meestal wel, echt dat is mijn voorkeur dan weer. Ik weet meestal wel tien uh, Engelstalige nummers voor één Nederlandse. In de plaats, maar dit is dan wel echt eentje die mijn voorkeur krijgt om me dan toch te draaien naast al dat andere internationale moois. Uh, maar uh, goed, uh, wij gaan even over naar Storm Francis. Ja, want de eerste Storm die een uh, vrouwelijke naam had uh, in uh, Nederland. Maar we hebben besloten dat het ook een mannelijke naam kan zijn in dat oh, geval. oké. Okay. Ja, ja, gewoon, lekker, ik het, uh, gewoon uh, lekker een unisexnaam. Dat is uh, ja, uh, altijd, uh, nee, altijd goed. noem je zoiets ook weer. Transgender of zoiets. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee Uniseks is dat gewoon. Genderneutraal. Genderneutrale naam. Ja, ja. Ja, ik, ja, ja. Nou ja, een genderneutrale naam is natuurlijk gewoon een mens. Ja, maar dit ja, gaat over. Dat vlak. is iedereen. Uh, dinsdagavond kregen we ook in Zandvoort te maken met de Zomerstorm Francis dus. Die gepaard ging met stevige buien en harde wind uit het westen. U heeft het wel mee kunnen maken, denk ik, allemaal u thuis daar. Windkracht 7 tot 8 tot de windstoot tot 80 km per uur. En vlak langs onze kust dus ook zeker tot wel 100 km per uur. Dat vooral dan de woensdagochtend. Het KNMI had zelfs even voor de nacht van dinsdag op woensdag... code geel afgegeven voor onze kustregio. Uh, ja, en dan tot gevolg natuurlijk... Dat er veel uh, takken van de bomen waren ja, gewaaid. heel de, veel takken. Ik zie ook uh, op weg naar de radio fiets ik uh, langs ja, verschillende pleintjes. Open plek in ieder geval. Helemaal bezaaid, gewoon met uh, losgevallen uh, takken. Ja, hekken die niet waren weggehaald. Uh, die waren, nee. vielen, ja. dreigden om te waaien ja, ik, uh, bij auto's toe. Ik las ook iets bij de Duinroos. Uh, mijn vroegere ba basisschool overigens. Maar de, daar houden ze, uh, ze altijd zo'n schooltuin met een kast erin staan... Die kast die schijnt weg te zijn gehaald. Maar dat is niet, heeft niet met de wind te maken, nee, denk ik. Nee, la, zoiets las ik Maar, al, maar je die, denkt dan wel meteen hij weer, oh het is wel. Het uh, is waarschijnlijk meegenomen, ja. niet weggewaaid. Niet meegenomen door de wind, maar uh, door mensenhanden. Uh, <laughs> uh, ja, daar hebben wij zelf veel last gehad van de storm eigenlijk. Uh, hoe heb jij dat? Het uh, nee. was vooral voor, uh, veel s'nachts, dus dat viel misschien mee. Ja, ik heb er weinig van gemerkt. Uh, ja. uh, de spullen die kwaad konden, heb ik. Uh, uh, veilig gesteld. Ja. En uh, ik mocht uh, heel lief bij de buren... mijn brommer in mijn glaasjebok zetten. Oh, dat is wel heel aardig. Dat vond ja. ik wel heel lief. Ja. Want, dus nee, Marja, nee. dank je wel nog daarvoor. <laughs> en, uh, <laughs> en voor, maar voor de rest heb ik er weinig last van gehad. Ja. Oké, okay, ja, ik ook vrij weinig. Ja, uh, mijn vader zei dat hij er wel heel erg last van had. Van de wind s'nachts dan vooral. Uh, maar ik heb nooit ergens last van... Uh, uh, als ik slaap, gelukkig. Uh, maar uh, s ochtends en overdag ook niet veel last van de wind gehad... want ik hoefde niet, in principe niet naar buiten. Want ik had mijn introductiedag uh, online natuurlijk. Uh, achter mijn laptopje in mijn kamer. Hartstikke leuk trouwens. Uh, Shout-out naar de School voor Journalistiek in Utrecht. Maar dat uh, even terzijde. Uh, ze hebben het uh, superleuk nog opgepakt. Ondanks dus de online uh, introductie. Maar dat even uh, dus uh, daar, uh, in, de kant, uh, in de kantlijn. Um, en ik moest nog wel even werken op dinsdag En juist net dat ik naar mijn werk ging, ging het uh, helemaal nee. los met, uh, met de regen. Dus uh, nou ja, de, die, dat geluk heb ik dan gehad. weer. Ja, toch? Nee, inderdaad. Ik uh, denk nog steeds hetzelfde. <laughs> um, wij gaan even naar een heerlijk nummer. Toepasselijk en ook wel die ons altijd bijblijft. Uh, de Common Linnens zijn dit. En die kennen we natuurlijk als individuele artiesten uh, Ilse de Lange en Waylon. Maar maken samen nog steeds dit mooie songfestivalnummer. Kan after the storm. stemmen van Whalen en Ilse de Lange samen toen destijds de Common Linnets voor het Songfestival. 2014 was dat... Uh, uh, ja, inderdaad, werden ze de tweede. Uh, toen natuurlijk de winnares, uh, altijd memorabel, uh, Conchita Wurst... Uh, de ja, de vrouw ze met weer de baard. Maar dat, nee, dat was datzelfde jaar. Ze, ver, ze verloren, nou ja, ze werden tweede in het oh. jaar dat eerste werd. Ja, dat klopt ook. Eerste ja, werd. Uh, maar ja, dit nummer altijd. Uh, ik denk dat uh, dit nog wel een nummer blijft voor vele jaren. Ja, zeker ja. ook nog zes jaar later. Dus uh, of dat het zegt toch. Dat nu wel nog ooit terugkomt. Uh, dat, is, dat ze nog steeds. Zijn, uh, ze zijn niet echt de beste vrienden volgens mij. Nee. Volgens maar. Mij, uh, maar... Uh, Helaas, want het was wel een heel mooi... Het uh, was een mooi duo, een mooie duets. duet ja. inderdaad, ja. Maar ja, dat even daar gelaten. Wij gaan even met oog en oor de badplaats door. En, oh, okay. uh, ja, ja oké. Okay. Ja, je klinkt uh, verrast. Ja, nee, ja. Ik, uh, ik denk, nou, we gaan met oog en oor de badplaats door. En, en dan zie ik dan in één keer... Dat er een heel leuk lijnenspel in het centrum is. Dat nou ja, of het een leuk lijnenspel is of alleen de titel zo leuk lijkt. Ik, ik zie hem af en toe ja. en dan loop ik echt, dan moet ik de andere kant op. En ik wil die kant op, maar de pijltjes zeggen ja. dat ik de andere kant op ja. moet. Ja. Voor, voor de mensen die uh, een, een tijdje niet in het centrum van Zandvoort zijn geweest. De blauwe lijnen op de straten van het centrum geven de looprichting aan. Uh, en, voldoen om, uh, en voldoen om aan je de anderhalve meter afstand te houden. Uh, niet iedereen houdt zich daaraan. En vooral ook uh, ja, de, de toeristen. De toeristen natuurlijk er geen, uh, geen visje van. Ja, en dan uh, je, er zijn er nogal storende elementen tussen de beleiding. Er staat af en toe gewoon zo'n prullenbak weet je wel, zo uh, met zo'n voetpedaal uh, die je dan zo hup, open kan doen. Ja, die staat ja. gewoon dwars door de route heen. Dus dan moet je daar ook weer omheen. Dus Het is niet zeg maar, echt een uh, route zonder obstakels. En, uh, maar je hoeft er ook niet echt op te lopen. Je moet alleen. Niet op de lijn, maar binnen de lijnen. Nou ja, de richting van de lijnen. Ja. Dus je hoeft ja. er niet echt alleen maar op te lopen, zodat je ja. door alle uh, kledingrekken heen moet uh, <laughs> nee, reclame inderdaad. worden. Nee, dat hoeft niet joh. Maar je mag er rustig omheen, als je maar rechts houdt. Ja, maar dat is goed dat je dat even aanhaalt, inderdaad. Want uh, ook de oproep geldt vanuit de, luid vanuit de gemeente is. Uh, uh, ondernemers houden ontzettend goed rekening natuurlijk met alle regels. En daar ook de complimenten van, meerdere malen ook uh, al vanuit de burgemeester zelf dan. Maar om de rekening te houden met dat de rekjes en kledingrekjes... Uh, terrassen zijn meestal wel goed uitgeleid. Maar vooral die uh, kleine dingetjes, uh, dat je die wel echt gewoon buiten de lijnen houdt. Zodat de route in ieder geval daar geen last van kan hebben. En uh, ja, uh, over de kleur blauw, daar kunnen we het later nog wel eens over hebben. Maar uh, we gaan even snel door, uh, want uh, het waternet... Uh, heeft namelijk een leuk nieuwtje. Ja, beschuit met muisjes voor de Amsterdamse waterleidingduinen. Ja. Het Waternet, dat is de, eigen, de eigenaar van de Amsterdamse waterleidingduinen... Ja. die maken eh, in hun nieuwsbericht bekend... dat er een bijzondere geboorte heeft plaatsgevonden. Het, in het voorjaar hadden we de eer de hop in ons duin te ontvangen. Zij heeft maar liefst vijf jongen grootgebracht... Oké, okay. ja, en ik zag er ook een foto bij staan in de krant en dat uh, is dus uh, gewoon een klein vogeltje. En ja. haar? Ja. Nou, ja. dat weet hè? Ja. Nou, het, is, de, het is in ieder geval pas de tweede keer in 25 jaar in Nederland dat een hop heeft gebroed. Hop, dus hop. Dus dat is, ja. Dus, dus uh, hop, Maakt hij ook hop, dat geluid mee, ja. toch? Nee, weet ik niet. Misschien uh, houdt hij van bier, maar dat... Uh, dat, ja, hoe kom ik daar nou van? Nee, weet ik veel. Uh, inmiddels uh, zijn de hoppen... hop, hop, hop, naar een andere bestemming gehopt. En is de geboorte uh, wereldkunde gemaakt. En uh, dus uh, was het uh, even beschuit met muisjes... Uh, voor de Amsterdamse waterlijnen uh, afgelopen weekend. En dan is er nog uh, als laatste... een uh, inzamelingsactie voor het Goede Doel... volgende week donderdag. En daar weet jij wat meer over, uh, Lucie Ja, heeft u uh, toevallig... Uh, speelgoed wat nog compleet is, schoon is, netjes is. Uh, heeft u dat over? Heeft u, heb, dus kijken uw kinderen daar niet meer naar om? en uh, Denk je van ja, wat moet ik ermee? Gooi het in de prullenbak of gooi het bij het grofvuil? Uh, doe er dan wat goeds mee. Zorg dat het speelgoed terecht komt bij kinderen in de leeftijd van uh, 0 tot 12 jaar die het heel hard kunnen gebruiken. Ja. Op uh, donderdag 3 september kunt u van 7 uur tot 8 uur 's avonds uw speelgoed langsbrengen bij het magazijn van de Speelgoedvijver. Ja. En de locatie uh, van de Speelgoedvijver is Koninginnenweg 1, dat is de Oude Maria school. En uh, voor de informatie: verouderd, verkleurd en, en of incompleet speelgoed. Uh, en ontwikkelingsmateriaal wordt niet aangenomen. Ja, U kunt begrijpen dat als je een puzzel inbrengt en hij mist twee, drie stukjes. en je komt er ja. aan het eind van de puzzel achter, dat dat echt ontzettend frustrerend is. En zeker voor kinderen. Ja, sommige puzzels bestaan maar uit twee stukjes. maar dat is weer even een referentie voor een luisteraar. Maar dat. Um <laughs> um, nee, maar inderdaad, puzzels, ja. Als ze, ze krijgen al heel veel, hè, de speelgoedvijver. Maar nu natuurlijk nu weer de oproep, Echt iedereen doet er altijd heel hartstikke enthousiast aan mee. De organisatie is ook uh, ontzettend belangrijk onderdeel van Zandvoort. Uh, uh, maar dus, uh, wel wat je dan inleeft, moet wel goed zijn. Want uh, dan kunnen ze hebben er ook wel echt wat aan. En dan kunnen die kinderen uh, waar het voor is er ook zo snel mogelijk mee spelen. Um, wij ik gaan vind echt... het een heel goed uh, initiatief. Ja, inderdaad. Ik denk uh, dat iedereen... Dus alle daar... kindjes die heel veel speelgoed hebben... en ja. ik weet er een paar die heel veel speelgoed ja, hebben. Ja, inderdaad. Uh, geef, geef je wat... aan bij de speelgoedvijver. Meld je bij de speelgoedvijver. Uh, wij gaan even over naar muziek. Uh, Troye Sivan, misschien als u al uh, de hele ochtend de radio app aanstaan... dan uh, had ik om half elf even het nieuwsoverzicht... Uh, waar ik me inbelde bij Walter Sands, de collega... Um, en daar uh, had ik een verzoekje om de, een nummer van Troy Sivan te draaien. Easy heette die. Dit is mijn favoriete nummer van deze artiest die ik de afgelopen maanden heb, helemaal heb ontdekt. Doordat ooit iemand me een tip gaf om uh, eens naar zijn muziek te luisteren. Uh, Easy is mijn favoriete nummer. Die hoorde u vanochtend. En dit is zijn nieuwste single van vorige week. Die ook wel echt potentie heeft om hoog op mijn lijstje te komen te staan van uh, zijn favoriete muziek. Hier is het nummer In A Dream van Troy Sivan. Dus.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 I'm out of the I don't mean that, no, it's all just feeling real now So far away but I still feel you everywhere But I can't let you in again I'm gonna lock the doors and not much life Cause my spirit's very thin And there's only so much I can't I don't Doors and not much, 'cause my spirits wearing thin, and there's only so much I can give. I won't let you in again. That's the hardest thing I've ever said. You know, that's the hardest thing I've said. Guess I might. Understand. The dream van uh, Troy Sivan, hier op ZFM Zandvoort in de ZFM Lunchroom, natuurlijk, nog steeds. En uh, ja, even kijken. Ik ga even op de achtergrond even iets. Uh, ja, kijk, daar is hij weer. En uh, als u uh, dit weet, dan is dit uh, de Team Song van uh, Formule 1. En uh, ja, uh, uh, we gaan het dus hebben over het circuit. Want uh, gisteren is daar uh, natuurlijk wel nieuws over gekomen. Ja. Namelijk het heeft een, eindelijk een nieuwe naam. Misschien voor mensen lang opgewacht. En dan was daar het resultaat. Hoe gaat het heten? CM.com Circuit Zandvoort. Ja, en uh, CM.com die nu ook aan de naam van het circuit is gekoppeld... was al een van de sponsoren van de Dutch Grand Prix... Uh, en woensdag werd dus ook gemeld dat de baan nu officieel de benodigde Grade 1 licentie heeft gekregen van de FIA, uh, de al overkoepelende organisatie van die, uh, Dutch, van die Grand Prix, En uh, daarmee uh, klaar is om de Dutch Grand Prix dan eindelijk te gaan organiseren. En hoe die organisatie van... De DGP in 2021, wat echt in zijn werk gaat, daar gaan we in de twee uur nog even op in. Maar eerst hebben we nog even een nieuwtje over de parkeerbeleid, want daar gaat ook wel iets in veranderen in Zandvoort. Toch, als het goed is, uh, ja. zou, zou ik hem anders even pakken? Nou, wethouder uh, Erwin Verheij ja. heeft een voorstel tot uh, nieuwe kaders voor een nieuw parkeerbeleid aan de Raad gestuurd. Ja. Uh, Onderdeel hiervan is dat voor uh, de eerste auto van ieder gezin... een vergunning komt om vrij te parkeren in iedere buurt... inclusief Nieuw-Noord. Ja. En dat uh, hotelvergunningen worden herzien. Ja. Dus dat houdt in dat uh, Nieuw-Noord ook een parkeervergunning krijgt. voor. Uh, Oké. Okay. Okay. Dat, is, dat is dan nieuw... Ja, inderdaad, voor heel Zandvoort gaat die parkeervergunning gelden. Ja. En dat is eigenlijk het uh, meest relevante voor de bewoners... Verder gaat uh, aan de randen van Zandvoort het parkeerbeleid uh, gefocust worden. Gereguleerd parkeren in de woonwijken. Parkeren op plekken voor de juiste doelgroep. En digitalisering van parkeren. Om dat dan ook weer voor het toerisme makkelijker ja. te maken. Ja, sorry uh, Lucie, maar ik ga er een beetje snel doorheen. Want we uh, zitten al een beetje aan de tijd. Excuus daarvoor. Maar uh, ja, dat uh, F1-team uh, wat op de achtergrond speelt. Daar kan je naar blijven luisteren. Zondag weer een Grand Prix natuurlijk. Uh, ik weet even niet precies waar, maar uh, dan kunnen we kunnen weer genieten van de racegeluiden op de tv. Uh, maar uh, we gaan even door naar de muziek. Deze is aangevraagd, want ja, dat kan natuurlijk ook nog steeds. Uh, deze kreeg ik iets voor de uitzending aangevraagd uh, door iemand. En uh, dit is van uh, Anastasia, de artiesten. En uh, het nummer heet I'm Out of Love. Dus uh, we gaan kijken. Ik heb het nummer zelf nog niet volledig uh, ge gehoord. Dus uh, we zijn net zo benieuwd als u. Ja, lekker nummer. Van uh, Anastasia, dus. Uh, aangevraagd door een luisteraar. Uh, Oude Love uh, heet het. Uh, I'm the Love uh, heet het nummer. Uh, ja, ga ik zeker vaker luisteren. Goede aanrader. Kijk, zo heb je toch weer wat uh, aan die luisteraar. Dan geven ze ook wat uh, terug. Dat is toch uh, hartstikke leuk. Het is ook hartstikke leuk als uh, mensen hun plaatjes aanvragen. Zeker. Ze dus worden ook echt Kan nog steeds 0235730393. Gewoon een WhatsApp-nummer. Uh, maar. Jij hebt iets uh, leuks ja, uh, eigenlijk ik vanochtend was... pas. En je bent meteen gaan bestellen. Dus wat ja, is het? ik heb het meteen gedaan. Ik, uh, uh, ik las iets over uh, dat er een uh, supermarkt die is. Uh, gaat vandaag in alle winkels de verspilling van voedsel tegen. En ja. biedt artikelen aan die alleen die dag te gebruiken zijn voor een haberkrats. Producten als kaas, brood en melk kosten 25 cent. Nu was er te de, de, de supermarkt was de Lidl. Maar ik heb inmiddels begrepen dat er veel meer supermarkten ja, deze aanbieden uh, hebben. Uh, ook, ook mijn persoonlijke favoriet die heeft het al, ook al een ja, tijdje. Dus de, er wordt ook aangeraden om een uh, app te downloaden. En die app die heet Too Good To Go. Ja. En uh, je kan dan een box met 2 kilogram uh, groenten en fruit bestellen voor het bedrag. Van 2,99 Nou, dat is niks. En ik weet, uh, uit, uh, uh, ik weet zelf dat in zo'n uh, boxje meestal uh, producten van zo'n uh, 14, 15, 16 euro bij elkaar. Uh, soms zit er ook nog een lekkere taart bij. Dus het is, uh, ja. Uh, Moet wel die dag meteen op. Ja, ja om het goed uh, nog echt zeker weten dat het goed is. Uh, en zelf heb je natuurlijk ook wel kan je een beetje inschatten of iets nog er goed uitziet. Maar ik heb hem onmiddellijk gedownload... en ik heb de bestelling gedaan... dus ik heb geen flauw in de idee wat ik ga eten vanavond. Oké. Okay. is toch nou, Je leuk, laat je verrassen. Het lekker verrassing. Dat is ook wel mooi. Uh, dan heb je een keer geen idee uh, wat je zou moeten eten. We hebben straks je het ook, ook niet af te vragen... Nee, van wat ga zeker. ik nu weer eten? Nee, precies. Dat is gewoon een verrassing. En uh, je helpt de voedselverspilling tegen te gaan. Dat is alleen maar mooi... Uh, dan heb ik nog even een nieuwtje wat mij dan weer opviel. Is dat Afrika eindelijk het, uh, het uh, poliovirus uh, uh, onder de, ja heeft verslagen. Uh, Afrika heeft de wilde variant van het poliovirus uitgebannen. Een onafhankelijke commissie meldt dat alle 47 landen... die onder de Afrikaanse regio van de gezondheidsorganisatie, de WHO, vallen... nu meer dan drie jaar vrij zijn van het virus... Uh, Zo'n 1,8 miljoen kinderen zijn volgens schatting van de WHO... gered van permanente verlamming door uh, de gevolgen van polio. Uh, nou, hartstikke goed dat nieuws. Dat hoort ook in deze... Ja, dat hoort ook in deze rubriek. Uh, dan ja. nog even iets uh, wat mijn persoonlijke... Uh, ook mijn leeftijdsgroep aangaat. Dus uh, luister allemaal, uh, jongens, uh, jongeren. Uh, ja, want... Uh, een goedkoop treinkaartje. Gaat volgende week in, hè? Al. Ja, zeker. Uh, ja. Vanaf 1 september... Uh, kondigde, of, uh, begint de NS met het eerder aangekondigde goedkope treinkaartje voor jongeren? Ze kunnen er de hele dag onbeperkt buiten de spits en in het weekend mee reizen voor 7,50 euro. De kaart is bedoeld voor treinreizigers tussen de 12 en de 18 jaar. Dus uh, ja, stimuleren voor jongeren met de trein te gaan met het OV is hierbij weer gedaan. Um, en ja, deze rubriek staat natuurlijk altijd vol van opmerkelijk nieuws. Maar wat me altijd wel is bijgebleven uit die 2, 2,5 maand ZFM Lunchroom maken... is het opmerkelijke nieuwtje over die kippen. Weet je het nog? Ja, die kip. Ja, die kippen. En ja. Nieuw-Zeeland inderdaad, die uh, wilde kippen. Die toen het stil was, daar natuurlijk ook door de lockdown... Uh, de straten terroriseren. En daar hadden we toen onze grootste lol mee. Uh, misschien kan ik dat fragmentje nog even terugvinden. Het is niet de, de, de chicken song of zo, hè? Jawel, die staat klaar. Nee, joh. Ja, van uh, de Sack Brown Band. Ja, u hoort al de lekkere klanten van uh, country muziek. Uh, of u weet eens hoe je het moet noemen. Hier is het nummer Chicken Friend jeans that fit just right and the radio oh, oh, oh. well I was raised up beneath the shade of a Georgia pie and that's home you know sweet tea pecan pie homemade wine where the peaches grow and my Talking about, but it's when love just grown in southern ground, and a little bit of chicken fried, cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio I'm oh, oh, oh. I like to see the sunrise, see the love in my mama's eyes, feel the touch of a precious child, and old mother's love.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 Of a precious child and of a mother's love.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 De Zack Brown band hoorde u. En uh, sinds dat ik naar dit nummer luister, noem ik het nummer Chicken Friends. Maar ik kijk nu eens goed in de titel en het nummer heet Chicken Fried. Dus uh, dat, uh, dat betekent heel <laughs> iets anders, uh, Lucie. Ja, maar uh, en je jij hebt Friends. Jij, jij hebt in ieder geval een nummer waarvan de titel sowieso wel uh, duidelijk ja, is. Ja, ik heb uh, gisteren uh, iets heel vervelends meegemaakt. Uh, een, uh, een familielid van mij die heeft gisteren uh, haar hond. Is bevallen en ja. die uh, heeft alle puppy's verloren. Ja. En daar zijn we zo ontzettend verdrietig van alle vier de puppy's uh, doodgeboten. Waarschijnlijk is dat gekomen door een explosie die heeft plaatsgevonden bij hun in de straat van de, bij okay. de overkant. Nou, heftig. Uh, uh, ja, is echt, echt heel triest. Dus yeah. uh, de hond en uh, mijn schoondochter zijn heel erg verdrietig. Dus ik wil haar dit plaatje aanbieden, ja, zeker. van Jeroen van de Boom.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 Komt, en als ik dan bang ben, mag ik dan bij haar. Als het einde komt, en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou. Ja. Ja. Wat een prachtig nummer, Lucie. En uh, zeker ook, dit is de live versie, zoals u misschien wel kunt horen. En je ziet ook hoe dit nummer altijd echt enorm wordt meebeleefd. En uh, mee wordt gezongen uit volle borst. En uh, mooi dat je dit uh, op deze manier uh, speciaal dus, uh, ja, is, uh, voor, nee, deze, voor deze situatie wilt draaien. Uh, inderdaad. Dan is het misschien een beetje een lastige overgang. Maar iets wat yeah. ook uh, altijd onderdeel is van ons programma is een beetje humor. Dus misschien zijn we er ook wel aan toe om even te lachen. En uh, ja... De Efteling krijgt natuurlijk steeds meer bezoekers. En de uitbreidingsplannen van 2020 gaan ook gewoon nog steeds door, ondanks alles. En het park is inmiddels ook gewoon nog steeds weer open. Maar ja, drie jaar geleden werden die plannen aangekondigd. Zaten de bewoners van de Efteling toen wel te wachten op die uitbreidingen? Arjen Lubach maakte er een item over. Die groei van de Efteling is dus nodig om al die miljoenen bezoekers op te kunnen vangen. Maar zitten de oude bewoners eigenlijk wel te wachten op zoveel nieuwe mensen erbij? Kunnen ze dat wel aan? Dat is de vraag. <lacht> Wij gingen naar de Efteling en peilden de stemming. Ja, de Efteling wil groeien naar 7 miljoen mensen. Wat vindt u daarvan? Ja, al die mensen die deze kant op komen. Ik, ik vind, ik vind, iedereen is welkom, maar ze moeten wel de taal leren. Van nou, mij het is allemaal komen. Het is gezellig, toch? Ja. Mensen kennen hun eigen buren niet meer. Serieus, ik woon hier nu 20 jaar in deze straat... en niemand weet, maar echt niemand weet... dat ik speeltje heb. Wat zijn jullie dan mee bezig? Ik ben hier zelf naar gekomen in 1975 als boomvluchteling. Toen had je zich gaan schrijven één wolf en uit mijn hoofd zeven geitjes. Nou, nu hebben er al drie wolven en 82 geitjes? Want dat is het ook, hè? Die geiten fokken als konijnen. Nou, de criminaliteit in Vata Morgana zouden ze zwaarder moeten bestraffen dan hier in het land van Laaf. is nou wel simpel. Ja? Waar, waar is dit voor? Kom nog een wacht. Oh, nee, daar praat ik niet meer mee. Weet je die van Jaspers belachelijk maken? Ja. Meneer, wat vindt u van... Ik va kom zo bij jullie, ik heb een ritje. Papa ook zoiets, hè? Toen ik hier kwam, had hij nou, zal het zijn 40 rovers, hoogaard. Het zijn nu 80 rovers en een shisha Nou, ik vind er een beetje dubbel in. En weet je, aan de ene kant denk ik, ja, die mensen die komen hier naartoe, die kan je niet met klokkatsoen. Dus, uh, de... nou, we hebben dit ook even voorgelegd aan het Efteling opiniepanel. En dan zien we iets bijzonders. Want 80% vindt die bevolkingsgroei geen goed idee. Nee, wat vindt hij van de Nee? Je kunt toch antwoord geven als ik een vraag stel. is toch een normale vraag of niet? In de jaren zestig kwamen hier de gastkamers En die zouden teruggaan naar het land van ooit. Maar dat is ook nooit gebeurd. Ja, weet je wat het is? al Die nieuwkomers krijgen allemaal meteen een uitkering. Terwijl uh, ik ben ondernemer. Ik werk toch ook gewoon voor mijn geld, of niet? Ik bedoel. Oh, te ver. Doei. <lacht> stuk voor stuk. Maar ja, dat mag jullie niet zeggen in dit land. Dus gaan wij daarmee om? gaan we daar goed mee om of gaan we daar niet goed mee? Wil je. Wat vindt u van de groeiplannen? Ik kisses of the sun wish we didn't let it in my eyes like an excited beam <tied> the radio playing songs that I have never heard i don't know what to say oh no All around the world is ...rehab hier op ZFM antwoord... ...in de ZFM Lunchroom met het nummer All Around The World... la la la la ja, dat heeft u ook uh, wel, wel gehoord. Uh, inderdaad, zo maak je een liedje vol. Maar wel catchy, wel lekker om naar te luisteren in ieder geval. En uh, daarvoor natuurlijk het stukje humor van Arjan Lubach... ...maar dat, uh, we gaan even over zometeen naar het tweede uur... ...met nog veel meer muziek, informatie en allerlei gezelligheid... ...samen met mijn sidekick Lucy. Het laatste uur ZFM Lunchroom uh, met uh, mijn stem uh, voorlopig. Um, ja, uh, maar dat voor straks... We have to move on. Hier is uh, Inhaler met uh, het gelijknamige nummer. Um, ja, gaan we gewoon lekker luisteren en dan uh, hoor ik u zo weer. Of hoort u mij en Lucie zo weer in het tweede uur van ZFM Lunchroom. Aan de andere kant van twee uur.